keert een Klomp met het NOS-journaal. De zoekalkijen wordt vermist, gaat vandaag niet meer verder. Mogelijk wordt er morgen verder gezocht. De Nederlander van 21 ging een maand geleden naar Turkije met een bevriend stel uit Haaksbergen. De twee zijn gehoord door de politie en mogen het land voorlopig niet uit. De politie gaat uit van een ongeluk. Speurders vermoeden dat er sprake is van een misdrijf. De politie heeft vannacht in Sprundel in Brabant urenlang een huis omsingeld waar een man uit het raam zou hebben geschoten. De bewoner wilde niet naar buiten komen. Toen agenten dachten dat ze het geluid van het doorladen van een wapen hoorden, riepen ze een onderhandelaar en een arrestatieteam op. Daarna kon de man worden aangehouden. In het huis lagen drie vuurwapens en munitie. Rond deze tijd begint in Amsterdam de Canal Parade, het hoogtepunt van de Pride Wake.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 Omwonenden klagen over mensen die rondrijden in hun auto en troepen achterlaten. De lokale PVDA wil dat professionele, ervaren toezichthouders de homo-ontmoetingsplek in de gaten houden. Het weer verspreidt over het land wat buien, af en toe zon en ongeveer 20 graden. Morgen meer zon, bijna overal droog dan een graad of 21. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld twee kilometer staat er een auto met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum een half uur oponthoud. De andere kant op van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Negen kilometer door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De vertraging is daar ruim een half uur.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 En mannen schijn, wie had ooit gedacht dat onze sterke liefde eens verdwijnen kon, met de avondzon.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 Dat een beetje... Well, I'm big It's all wel een beetje. Het is zo eenzaam op de. We wel een beetje het is zo eenzaam op de boerderij. Hou je echt nog van mij, rockin' Billy? Of ik nu al je liefde voorbij? U hoort de muziek van Ria Falk met Hou je echt nog van mij, rockin' Billy? En daarvoor. Uh,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 Het kind tussen de bloemen deed zijn hart toch zo kloppen. En hij moest haar wel naar vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar vandaag zijn vuur liefde staan, en ging verklaren. Zij zag mijn jongen lief, waarom heb je zo'n dit geval? Zoek al lang een man met wie ik mijn hart en zaken binnen mag. Dus van toen af klinkt dat leentje dit duet.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 Van het stadje El Paso, plitzel de streken van Nieuw-Mexico. Was ik maar terug in het stadje El Paso, waar kon Maria me mede met schoot. Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen. Het liefde is sterker dan angst voor de dood. Ik zadel mijn paard en ik ga er naartoe.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 het en als een jongen.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 Van Dhampson Jong. Een shock, een shock, oude Bok en de cowboy school. En u hoort nu Bobby Klein met: Mijn vader is cowboy.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 Wordt weggepint, maar iedereen die zingt. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een lorishek. Voel me rijk, rijk, rijk als een ori shake Lieve mensen zaten er in de grond mijn bier. Dan was ze nog veel leuker hier. Een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 Voel me rijk, rijk, rijk, als een olie shake. Lieve mensen zat er in de grond mijn bier. Dan was het nog veel leuker hier. Voel me rijk, rijk, rijk, als een olie shake. Voel me rijk, rijk, rijk als een olie shake. lieve mensen zat erin.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 op de vloer We stonden in de rij Ik voel de handen in me zij Er riep nog net tegen de dame achter mij Oh, oh kietel me niet Daar kan ik niet tegen Kietel me niet Dan word ik verlegen Want jij kunt alles met me doen Ja, alles mag Maar als ik word gekieteld Dan krijg ik de slappe lach Oh, kietel me niet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 Ja, dan ik met de af. In het wit met bloemen in mijn hand. Zo zie ik mezelf als bruid gehuld in koud. Heel verliefd.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 Ja, me zich wel bewust. Al toen die geit geen moment meer rust. Ze nam de benen, toen Piet nog steeds. Met veel en nam een enkele eerste klas. Naar Amsterdam, waar men op de hoogte was, stond smart bij het oude Centraal Station. w je w e was op het perron. De burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkomswoord. Dan tinkt als de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 de knievels in het gaslicht zong strohoed en krinolien de paarden knarste knarsten langs de gevels en op het remdak zaten twee mensen blij te praten hij, mijn opa zalige.